Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het brandje vannacht bij een synagoge in het noorden van Rotterdam was volgens de politie opzet. Op beelden is een korte, hevige brand te zien bij de voordeur van de synagoge. De politie neemt die beelden mee in het onderzoek. Het vuur ging vanzelf uit, niemand raakte gewond. De afgelopen dagen waren er in het buitenland meer incidenten bij synagogen. In Luik, in België, was begin deze week een explosie. Volgens de Belgische autoriteiten was dat antisemitisme. In de Amerikaanse staat Michigan werd gisteren een synagoge geramd door een automobilist. Het zou een man zijn van Libanese afkomst die familie had verloren bij een Israëlisch bombardement. Op de beurs in Amsterdam is het aandeel in chipmachinemaker maker Bezi sterk gestegen. Bij de opening werd de handel even stilgelegd. Na enkele minuten opende de handel alsnog bijna 12% hoger dan de slotstand van gisteren. Er zijn geruchten dat de chipmachinemaker uit het Gelderse Duiven... wordt overgenomen door Lamb Research, een Amerikaanse concurrent en aandeelhouder. Bezi zegt aandeelhouders waarde te willen creëren als zelfstandig bedrijf. Cuba laat de komende dagen 51 gevangenen vervroegd vrij. Volgens Cuba hebben ze een aanzienlijk deel van hun straf uitgezeten en zich goed gedragen. Het is niet duidelijk of er mensen bij zijn die vastzaten... voor politieke activiteiten of protesten tegen de regering... Het Vaticaan bemiddelde over de vrijlating en deed dat vorig jaar ook al. Toen kwamen ruim 500 gevangenen vervroegd vrij. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Cuba nog altijd honderden politieke gevangenen vasthoudt. Max Verstappen start de sprintrace in China vanaf de achtste plaats. George Russell start vanaf Pol voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De sprintrace is komende nacht en daarna volgt de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag. Het weer, eerst regen en veel wind met aan de kust zware windstoten. Later droger en rustiger bij 7 tot 10 graden. Morgen zon, wolken en buien. Minder wind en dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie van de ANBB.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust. ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. like Coca-Cola C-O-L-A C -O -L -A. Ja, en met Lola van de Kings zijn we dit programma weer begonnen. Jullie weten het één keer in de twee weken. Op de vrijdagochtend tussen tien en twaalf even geen rust aan de kust. En dat gaat ook vandaag, gaan we dat weer voor elkaar krijgen. Even weg met die rust, want laat ons maar kletsen. <lacht> en uh, kletsen gaan we doen en dat uh, doen we met uh, Hanny. Hallo Hanny, Goedemorgen. En dan kijk ik recht voor me uit. Dan zie ik Arnold Jan Schier. Goedemorgen, Arnold. Goedemorgen. Die Goedemorgen. heeft ook heel wat te kletsen vandaag. En uh, Bep. Beb heeft ook een heleboel meegenomen om over allemaal. te kletsen. Goedemorgen! En als er iemand kan kletsen, dan is het onze dolly. De oren van je hoofd. Dus ik zou zeggen, uh, doe, uh, doe een paar oorkleppen op. Ja. <laughs> ja. Nee, ik zei het al. Hè. We hebben Arnold Jan Scheer hier bij ons in de, in de uitzending. Want hij heeft groot nieuws. Hij heeft... Uh, Heel wat jaartjes en hij gaat straks vertellen hoe lang aan een film gewerkt. En uh, daar, daar is wat mee aan de hand. En uh, Beb gaat hem straks uh, helemaal ondervragen en overhoren en kijken of alle uh, even fact checken. En dan uh, gaat hij ons daar alles over vertellen. En het is echt heel, heel bijzonder, mag ik wat zeggen, een Zandvoort er om trots op te zijn... En trots zijn we natuurlijk ook op uh, BEP. met alle nieuwtjes die ze weer meegebracht heeft. Het weerbericht heeft ze weer voor ons klaargezet. En ze heeft zich weer helemaal ingelezen... in uh, de gasten die we vandaag mogen ontvangen. Want buiten Arnold-Jan Scheer... Uh, hebben we straks in het tweede uur een telefonisch gesprek met Tamir Chasson. Ja, u kent hem wel. Het is onderhand onze, onze thuisgast. Hè? We beginnen steeds meer uh, te lijken op zo'n praatprogramma... die een buddy aan tafel hebben. Maar aan de andere kant is het dit keer wel even de moeite waard... om aan te horen wat hij te vertellen heeft. Want er komt binnenkort een, wel een heel bijzondere voorstelling weer aan. En dat willen we u natuurlijk toch niet onthouden... Nou, dan, Hani. Ja, Hani. Hani, moeten we er nog iets over zeggen? Hanni met haar unieke conferences. Wat hebben we de vorige keer ook weer gegild van de, de lach. Ik, Die krimpflatie. Die krimpflatie. Jongens, jongens, jongens. En uh, ja, we hebben nu een nieuw systeem. Zoals jullie misschien wel thuis gemerkt zullen hebben. We nemen tegenwoordig alles uh, vanuit de studio op. En uh, dat, dat wordt normaal gespro gesproken gedaan door Lea, door mijn dochter. Die zit dat dan thuis op te nemen. Zodat we ook het filmpje erbij hebben. Maar zij was er helaas niet, dus toen moest ik het doen. Ik denk, nou, uh, wat kan er misgaan? Nou, geloof me, van alles, van alles. <laughs> Helemaal fout gedaan. Maar gelukkig uh, vonden we Rob Harms bereid... om uh, in ieder geval het geluidsfragment te redden... zodat we er toch nog naar kunnen luisteren. Dus uh, jongens, als jullie het willen horen... of als je op de hoogte wil blijven... van wat hier allemaal gebeurt uh, tijdens deze uitzendingen... Uh, en, ja, zoek dan even op Facebook naar uh, Even Geen Rust aan de Kust. En ga ons volgen, want dan hoef je dus helemaal niets te missen. Nou, genoeg ouwe Neelt. Uh, we gaan weer even een muziekje draaien. Dat doen we in aanloop naar het, uh, naar het gesprek met Arnold Jan. En ja, dan moet het natuurlijk in dit geval zeker over Amsterdam gaan. Dat kan niet anders. En daar komt ze René de Haan met Amsterdam. Al is er ook heel wat veranderd. De mensen die bleven gelijk. Al heb ik geen stuiver te maken. Hier voel ik me elke dag rij. Waar kan je gewoon in een kroegje? Staan grinen bij een mooie plaats Waar kan je nog lachen en dansen Om drie uur s nachts midden Op een kast op het waterloflijn De seks is te koop op de wallen Maar gratis voor niks is te geheim Waar krijg je bij een bakje koffie Een shaggy dat raakt naar de wien Waar deel je oprecht met je buren Je vreugde maar ook je verdriet In de jaren zeventig van de vorige eeuw... Arnold, welkom in onze studio. Je. Filmde jij voor de paradijsvogels in ons land. En toen filmde je ook in Amsterdam... want daar zijn ook paradijsvogels te vinden. Ja. En toen kwam je onder andere bij de Wallen... voor de paradijsvogels. En vertel wat er toen verder is gebeurd. Uh, ja, ik uh, werkte als 17-jarige bij een uh, huis-aan-huisblad in Amsterdam... Ja. in de Nes. Uh, en daar uh, waren, waren maar twee verslaggevers. En één daarvan was ik. En er, was een, er waren allemaal branden. Een pyromaan in de Betanië buurt jo? Ja, en uh, daar ging ik naartoe met mijn fototoestel. En daar kwam ik een uh, paparazzo tegen. Een, een, een, een sensatiefotograaf. Ja, ja, ja. Hans Hofman. En die uh, uh, reed op een uh, brommer met zwaailicht. <laughs> en uh, hij luisterde naar de politiescanner. En hij fotografeerde uh, uh, vechtpartijen, uh, branden, uh, van alles en nog wat. En uh, ja, daar raakte ik mee uh, bevriend. Jarenlang. En toen, uh, op een bepaald moment toen, uh, belde hij me op. En toen zei hij van, uh, zou jij een film uh, willen maken? Of uh, wil jij een film regisseren? Over de, over de, de, de driehoek uh, Nieuwmarkt, Dijk en uh, zeg maar uh, de Warmoestraat. Ja, ja, ja En, uh, en dat, uh, dat, die, die noemden we het, het Hart van Amsterdam. Mm -hmm. uh, dat was een, uh, een productieleider die had zich aangemeld, ook om uh, daar aan mee te werken, en dat was uh, Roy Dames. Mm -hmm. En Roy Dames en ik zijn heel lang nog steeds bevriend. Dus, uh, Leuk. En het is al 42 jaar geleden dat we ja, daar ja, op ja. de Zeedijk zijn gaan filmen... voor het huis van Frits van de Wereld. Dat was mm -hmm. een van de koningen van de Wallen. Ja. Uh, de andere was uh, uh, Zwarte Joop. <laughs> en, uh, en die, uh, nou ja, in ieder geval... we hebben daar midden tussen de junks... alle uh, panden waren dichtgetimmerd. En uh, midden honderden junks erom om ons heen... zijn we met een enorme professionele camera die ons beschikbaar, uh, beschikbaar was gesteld door een uh, facilitair bedrijf daar. Uh -huh. En uh, toen zijn we daar gaan filmen. En hoe, hoe was dat nou bijvoorbeeld, Arnold Jan, want je noemt ze fris van de wereld. En die zag ineens dat jij daar stond te filmen. Hoe werd dat ontvangen? Ja, we, we waren met een ploegje. Ja. Nou, ik, uh, uh, hij, uh, hij, uh, hij zag niet dat we kwamen te filmen. Die, zonder te filmen, uh, Hans Hofman, die was bevriend met hem. Ja. En uh, die introduceerde ze ons bij hem. En wij, hij had een koffiehuis. Uh, het uh -huh. was een soort uh, low-profile low uh, uh, penose. Ja, ja, ja. Uh, hij was uh, een soort, uh, ja, wat ze dan ook onderwereld noemden van, van buitenaf. En, daar, uh, en wij gebruikten dat koffiehuis uh, als een soort uitvalsbasis. Ja, ja, ja. En uh, door de penozen werden we in de gaten houden, gehouden. Uh, dat die junks ons niet bestalen. En, uh, en, en door de politie. Volkomen andere tijd, hè? Ja. Maar we hebben begrepen dat je door bent gaan filmen. Het bleef niet bij de jaren zeventig. En de namen die jij noemt, die leven niet meer. Maar ja. jij hebt ze allemaal op film en toen? Uh, ja, ja, ja. en toen? We, we hebben ze gefilmd. Uh, op toen prof, professioneel formaat. Dus ja. het, uh, en um, het, het, het, toen, toen boden we het aan aan de omroep. Want we dachten aan de omroep. Interessant. Ja, de, die zullen het wel willen hebben. Ja. En we kwamen bij het filmfonds terecht. Mm -hmm. Maar die beweerden dat uh, het filmfonds... Dat was dus die zou de subsidie geven ervoor. Uh, maar die, die beweerden dat wij de onderwereld romantiseerde. Oké. Okay. Nou, dat deden we dus niet. Want Het was zij... niet opvoedkundig geschikt om uh, nou ja, we, te subsidiëren. Kijk, uh, uh, uh, later ben ik bij een nieuwe revue terechtgekomen. En toen was ik daar verslaggever. En toen maakten we een serie over de ondergang van de oude penose. En de opkomst van de heroïne ja ja ja uh, dus, de, de, dus eigenlijk delfde de oude Penoze het, het onderspit. en uh, en, en de politiecorruptie en daar maakten we een serie voor nieuwere view over uh, en mijn hoofddirecteur dat was een, uh, een hele uh, verlichte uh, uh, figuur mm -hmm. uh, dus die, die was dat was echt even de beste hoofddirecteuren die ik ooit tegengekomen ben dat was Ton van Dijk en uh, ja dat was ook een echte Amsterdammer en, uh, uh, en Tom van Dijk die, uh, gaf ons alle ruimte om... Uh, om en toen op een bepaald moment uh, ging hij als verslaggever... voor uh, de Casa Rosso rondlopen. Mm -hmm. En toen zei Zwarte Joop tegen Chris Dolman. Chris Dolman zit ook in de film, die, die leeft nog wel. Ja. Uh, Chris Dolman was uh, wereldkampioen uh, uh, Sambo-worstelen. En dat was, uh, de, was de, de portier Ja, van de, maar, de hij was Rosso. Hij was, uh, um, hoe noem je het... Uh, Beveiligingsadjudant. Ja, doordat, ja, ja, ja. <laughs> hij, hij zorgde dus dat, dat er geen rotzooi kwam, want dat nee. was slecht voor de handel van, uh, van Zwarte Joop. Ja, ja En uh, ja, ja. die handel was dus gokken. Zeg maar, vertel, want wij, zitten, wij hangen aan jouw lippen, maar jij bent blijven filmen. Ja. Uh, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Of ging je gewoon elke dag even kijken of ging je elke week met je camera langs? Of als er wat was, werd je gewaarschuwd: je moet nu eens komen filmen. Nee, Want in, ik heb begrepen dat er 40 jaar ja, ja, ja. materiaal op die film staat. Ja, ja precies. Maar ja, nou kijk, in het begin hebben we maanden op de Zee gefilmd. Dus. Ja. Maar daarna uh, heb ik, ben ik te, kwam ik te werken via een tatoeëerder. De enige tatoeëerder uh, voor de radio. En later voor de NCFV-programma uh, Showroom. Mm -hmm. En daar heb ik een item gemaakt over die worstelclub waar Zwarte uh, Joop Waar oh, ja. Chris Dolman dus ja, de, de, ja. De, de, de, de, de opper... Uh, Worstelaar. Opperworstelaar was, ja. <laughs> en en hij, uh, hij stond ondanks in de, in de Telegraaf een groot, groot artikel. En uh, nou ja, met Chris ben ik ook bevriend gebleven. En later ben ik uh, voor de Afro uh, para paradijsvogels gaan maken. Ja. En daar heb ik ook een item gemaakt voor, over die worstelclub. Mm -hmm. En daar ben ik toen zelf lid van geworden omdat Tom van de dat Chris uh, toch niet om te gaan worstelen he? ja om te worstelen werkel <laughs> ja. heb je geworsteld ja, ja maar dat heet dat heet, dat heet new journalism okay, dat hij, wo hij worstelt he, nog dus steeds dat betekent dat de de verslaggever die stort je er gewoon in ja de verslaggever die wordt onderdeel van het verhaal ja ja ja en, uh, en ik was dus uh, ik was helemaal geen worstelaar ik, uh, ik ben helemaal geen sportmens maar uh, ik was daar als verslaggever. Ja. Om, daar, om, de, om, de, om de sfeer te proeven. Dan kun je echt letterlijk live verslaan. Ja, ja dat kan je. Met je lijf. Maar <laughs> ik, ik, ik ging ook trouw elke week naar naartoe. Ja, ja. En, ja. Uh, uh, met, met, met, met mijn hoofdrector, Ton van Dijk. Ja. En, uh, die, die, uh, en wij, wij waren dus helemaal geen goede worstelaars. Maar we waren een soort uh, kanonnenvoer eigenlijk. Oh, je wordt voor trainingsdoeleinden ja. ingezet. Ja, ja. Maar er was ook zo'n... Gerry Vogelenzang was een van die worstelaars die daar door de, de beveiliging deed. En, uh, en die ging dan in een brug liggen, zo heet dat. Uh, dus op zijn uh, vuisten, op zijn, ja. op zijn handen en op zijn knieën. Mm -hmm. En dan moest ik hem uh, tegen de grond proberen te krijgen. En dat was te, geen doen. En, zeg maar, we zitten nou helemaal in jouw worstelverhaal. Ja. En dat wil ik nog wel uren mee doorgaan. Maar dat filmen. Dat ja. filmen. Ja, nou ja, we, we zijn gewoon... Uh, je bent gewoon steeds met je camera in die kringen gebleven. Ja, ja we, hadden, ik, we hadden op een bepaald moment 50 uur materiaal gefilmd. In de eerste periode. Dus, dus in, de, in, de, in de Junkerperiode. periode. En, en hebben we het over welke jaar? Uh, ja, 70 jaar Ja, oké. Okay. We gaan dus echt 40, 50 jaar terug. Ja, en, wij, en, en, en toen zei ik tegen... Ik had al die banden thuis. Ja. En toen zei ik uh, tegen... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Roy oh, Thomas, je? Ik zei van... Uh, we moeten die film zelf maken. We hebben hem weer aangeboden aan de omroepen. Maar ze wilden het weer niet hebben. En maar iedere keer zeiden ze van wel... En dan ging het weer niet door op een of andere reden. Het was een, hele dra een heel drama is dat geworden... Uh, dus, nou ja, uh, we zijn blijven filmen. En ja. Roy die is, uh, toen heeft toen een serie gemaakt, Foute Vrienden. Ja. Uh, dat is ja. nou, al bekend geworden. En De Meiden van de Keilerweg. Ja, die heb ik ook gevolgd. Ja. Ja. Ja. En, uh, en toen was het ineens wel een ja. thema die was, die, die op, was, om uit te ja, zenden. Ja. Ja. Ja. In het begin werkte hij als, als bevrachter op Schiphol. En later is hij dus gaan filmen in een kroeg. Ja. in Oost, ja. Ja. In Amsterdam-Oost. En daar, uh, daar is hij succesvol mee geworden. En toen is hij uh, document... en toen, kwamen jullie weer op... waar... toen kwamen jullie op jullie grote werk. Ja, en hij had, Roy, Roy had ook apparatuur, dus uh, ja. ja. Ja, Zeg Arnold, wat gaat er nu gebeuren met die film? Want we zijn veertig jaar verder. Nou, hij gaat... En we willen er alles van weten. En kunnen wij dat nu gaan zien? Ja, zeker. Vertel. Maar pas in mei. In mei. Ja, 20 mei, dan is het de première... Oké, okay, dus de uh, film is kon... gewoon een film geworden. Er is geld voor gekomen. Je hebt het samen kunnen vatten. Ja, we hebben een, uh, een crowdfunding gehouden. We hebben een producent gevonden. Ja. Die al heel erg geïnteresseerd was. Uh, hij is directeur van het filmfestival in Vlissingen. En, hij heeft, en, we, en de film gaat in première in uh, The Pulse. Dat is een... Uh, uh, een bier, nieuwe bioscoop op de zuidas van Amsterdam. Oh ja. En daar komt de hele penose net op af. <laughs> zeg, je zegt het nu zo, de hele penose. <laughs> en inderdaad, ik weet niet of je het hebt geromantiseerd. maar er zit ook romantiek in. Maar het is heel erg veranderd. Bij ja. het binnenkomen van de drugs is het een hele andere wereld geworden. Heb je nog door kunnen filmen in die wereld die toch veel agressiever werd? Nou ja, kijk, we hebben ons. Uh, we hebben natuurlijk niet. Uh, er is nu een soort. Uh, de, je hebt de Mokro-Mafia en zo. Ja. En daar weten we niet zoveel vanaf. Nee. Onze film gaat eigenlijk over de buurt. Ja. Het is een uit de hand gelopen buurtfilm. Oh, <laughs> <laughs> dat zeg je mooi. <laughs> dat zeg je mooi. Ja. En welke namen gaan we daar uh, in, in tegenkomen? Je hebt al genoemd, Fris van de Wereld. Uh, uh. Nou, <laughs> uh, Sandvoort is daar ook bij betrokken. Eigenlijk. Vertel. Kijk, ik kwam... Ik, ik heb mijn hele leven paradijsvogels ben ik tegengekomen. Mijn opa was er één. Ja. En, um, en ik, ik zwierf als jongetje door Amsterdam en zo. Uh, maar uh, op een bepaald moment uh, toen had je, op, had je de twee oude hoeren. En die, ja, die ja, hebben we ook op tv waarop mogen de nemen. De zusters fokkens. Ja. En, uh, maar ik, ja, ik vond ze zo bekend dat ik ze niet in die film uh, wilde eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, met... Uh, Twee jaar geleden op met, uh, met Oudjaarsdag, op Oudjaarsdag uh, ben ik hier in Zandvoort bij de Albert Heijn. En ik zie er een vrouw die helemaal niet zo uitziet als ze normaal uh, ze met een guster is uh, in, in het rood en zo. Maar uh, zie, ik zie een wat bejaarde vrouw en die uh, staat over de champagne gebogen. <lacht> en, ik ga er en ik herken haar dus. Oh, jee, en ik jee. zeg, uh, bent u me uh, mevrouw Fokkens? Zegt ze, ja. Nou, vanaf dat moment, en nou, ik vertelde dus uh, wie ik was en zo, en toen vanaf dat moment hebben ze me niet meer uh, losgelaten nee, en zo. Nee. En uh, kreeg ik appjes en uh, ik moest steeds meer. Zit ik ook vol verhalen? Ja, ik heb, ben ik op hun tachtigste ja, uh, verjaardag geweest op mm -hmm. het strand, als enige gast. <laughs> <laughs> ja. <laughs> en, uh, dat zit, dus zit, dus <laughs> er zitten ook beelden van hen ook in, in de Leuk, film. Leuk, ja. Omdat zij natuurlijk uh, prostituees zijn geweest. Uh -huh. En uh, uh, uh, z, zij kennen dus dat wereldje. Die wereld heel ja, goed. Ja, en we ja. hebben een andere... Uh, we, uh, er zit een zwarte Lola zit erin, maar die is al overleden. Ja. Uh, uh, Rooie Wil. Ja. Uh, Utrechtse Gonnie. Uh, nou ja, je, je, had, je had heel schilderachtige namen voor prostituees. Cultureel erfgoed. Het is... Culturel, dit is cultureel erg goed. Want ja, ja, je gaat ja. hier iets, iets aan ontstonen, ja. wat niet meer is, nee. maar wat toch enorm Amsterdam is. Ja, ik durf te zeggen, het is een kroniek van de buurt. <laughs> Mooi, zeg. Doe, gooi er even een muziekje tussendoor. Want we kunnen deze man natuurlijk niet zomaar weg laten gaan. We willen nog alles van die film weten. Maar we moeten dit even verwerken hoor. Nou weet je, dan, dan kies ik meteen voor een liedje, wat ook uh, een beetje uit die tijd komt. Wat ook in die tijd speelde. En misschien kan je het eigenlijk niet meer draaien, maar ik doe het toch. <laughs> Het was daar in de flat van Pieter Pieters, altijd reuzefijn, met bloemgordijntjes en tv en oliestook. Je kon er van de vloer als het ware eten als je wou, en als ze stampot aten, deden ze het ook. De dochter van het huis, dat was een eindeloze meid, van ze even kijken, nou pak weg zo'n 18 jaar. Die alles had wat ze hebben moest. En ook wel wist dat ze ze had. Maar altijd zei jij, ja, ja, ja, ja heb je me waar. Maar op een dag, wie had dat stille durven dromen? Kreeg ze verkering met een fijne Italiaan. Die enkel voor het werk naar Holland was gekomen. Maar ook dat andere werk niet stil wou laten staan. Hij had een snar. Een grote snar. Een rage snar. A groot rich, vicious, <muchas> dikke, smart snor, Amia Bella Napoleon. You're a bit me, you're a bit me, you're a me, Toen pa van de verhouding hoorde, riep die moord en brand, wat moet mijn dochter met zo'n gladde Italiaan? De eerste avond zingt die Mamma Mia aan het raam, en gaat s dus morgens met je ma onder vandaan. Nee, geloof me, dat wordt niks, dat wordt één leven, armoed, troef. en heus, lang ik leef, komt dat er toch niet van. Ik zie mijn kleine dochtertje al met een hak vol kroost, want denk erom, en VSH doen ze niet aan. Zo werd hij weer naar Rome toegedreven, en zij huilde tot een Turk haar weer eens vroeg. Want och, die krappe arbeidsmarkt blijft nog wel even, maar voor haar kon de arbeidsmarkt nooit krap genoeg. Hij had een snar, een grote snar, een ruige snar. Een groot, ruige, vieze, dikke, smaak, stort Om oh, Mia Bella Bospores Je bent mijn lekker meisje, Je bent mijn ideaal Zo so, internationaal Ah vader zei, ala, doe maar een sluier voor Marie maar toen kwam Moe met haar besparen uit de hoek. Dat kind is zo gewend aan ondergoed, Die wordt verkouden in zo'n transparante broek. En wat ze met hun vrouwen doen, dat is ook niet al te fraai. Nee, lieve kind, zolang ik leef, krijg je hem niet. Ik wil niet dat ik eerdags lees dat je in zo'n harem zit. En dan nog exclusief oliebelle en margreet. Zo ging die Turk weer naar Turkije. En dochter lief zij weken lang snek snek. Maar eindelijk kwam de ware Jacob tussen bijen Een degelijk persoon uit Medemblik. Hij had een snor, een grote snor. Een rage snor. Een grote, rage, vieze, dikke, smate snor. Oh, Mia Bella Medemblik. Je bint niet lekker bijzien, je bent niet ideaal, zo internationaal. Liedje, een fout liedje kan nu we hier naast Arnold zitten... die een uh, hele grote film heeft gemaakt... over wat wij allemaal fout vinden. De wallen in Amsterdam, de criminaliteit, de, de jongens. En uh, ik heb gelezen eventjes snel over wat namen... die we daarin tegen gaan komen. Want dat was natuurlijk Zwarte Joop, Maurits de Vries. Die was eigenaar van de Casa Rosso, beroemde seksclub. Uh, hij had een concurrent... En dat was uh, Frits van de Wereld. En die had zo'n imperium aan de Zee Dijk. Voornamelijk ook hasch. En zijn neef, begrijp ik, is nu eigenaar van de Bulldog. Een bekende coffeeshopketen hier in Nederland. Het is Nederland. Die, niet zijn neef. Is het niet zijn neef? Wat is het van hem? Het is de uh, naamgenoot, uh, de Fries. Oké. Okay. Ja, dus, dus, uh, ja. die, die naam. En die Fries. komt ook voor in de film, begrijp ik. Ja, die, gaat, ja, ja. die gaat er ook iets over vertellen. Ja. Oké, okay, nou, vertel hoe jij dan bent gekomen aan uiteindelijk dit samen te vatten... en daar bioscopen voor in, te vinden. Er zit ook een Italiaan in. Een half Italiaan. <laughs> de maffia is natuurlijk ook... Ja, dat, hebben we dat geromantiseerd? We hebben heel veel gezien, de Godfather en weet ik wat. Allemaal geromantiseerde films, maar toch wel om het echt. En dat gaat denk ik ook in jouw film gebeuren. Ja, nou, wij hebben het niet geromantiseerd hoor. nee. We hebben het gewoon uh, geregistreerd. Ja. Uh, uh, het is eigenlijk een soort documentaire, kun je het zeggen. Het is een he? documentaire. Het is een documentaire. Ja, is Hij komt in alle bioscopen documentaire ja. over de wallen. Maar dat is eigenlijk een soort u-bocht. Uh, dat ja. het in de bioscoop komt. Want omdat de omroepen het niet wilden hebben... Ja. Uh, nog niet? Nee, nog steeds niet. Nou ja. Nee. En, uh, en het was eigenlijk bedoeld als een serie voor de tv. Dat snap ik, zo ja. Ik, zo had ik het bedoeld. Ja. Uh, en, uh, toen heeft uh, die omroep het steeds afgewezen. En toen dachten we, ja, een, een jaar of twee geleden heb ik een trailer gemaakt. Of ja. een soort, nee, een, een montage van een, de hele film eigenlijk. En daarmee zijn we dus, uh, die, hebben we die crowdfunding gedaan. En daardoor hebben we dus de film kunnen afmaken... omdat we dan de editor konden betalen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En uh, dus, ja, het is, uh, het is, het is eigenlijk het is een documentaire. De documentaire. Dus documentaire serie. En het komt af, ongetwijfeld op de televisie. Want ja, ja, ja. Het is te interessant. Dat geloof ik, ja. ja. Wij hangen ook al aan je lippen. Um, hij gaat 21 mei in première in Amsterdam. Ja, nou hij gaat in, in première op 20 mei. Op 20 mei. Oh, 20 mei. En 21 mei gaat hij in roulatie. Oh ja. ja. Weet, weet, je ook, uh, weet je ook hoe lang hij ongeveer daar blijft draaien? Uh, nee, geen idee. Oh, uh, weet je niet. Nee. nee. Nee, het, het is. Um, dat weet ik niet. Het ligt aan hoe succesvol het is. Ja, ja. ja. als mensen er meer van willen weten. en al zitten te springen van. Ik wil hem zien, ik wil er naartoe. pakken we het aan. Is er een website waar je alles kan vinden? Ja, zeker. Nou, uh, uh, die komt binnenkort die komt heel snel uh, in, in de lucht, zeg maar. Ja. Of, uh, op, op internet. En uh, als je zoekt. Het hart van Amsterdam. Het hart van Amsterdam. dan vind Amsterdam. je ook wel trailers. en. Uh, en op mijn eigen uh, kanaal, uh, YouTube-kanaal, uh, staat, staat ook een filmpje. Arnold zo. Jan Schier. Ja. ja. En uiteraard zullen we het ook op onze Facebook-site zetten. Ja. ja. Ja, toch? Hoe mensen aan kaartjes kunnen komen. Ja, zeker. zeker. Geweldig, ja. Je bent gestopt met filmen? Of... Nee, nee, nee. Je ik ik, ik maak nog een documentaire. Oh. O, ook al 40 jaar. En die, uh, die gaat over de oorsprong van het Sinterklaasfeest. Ja, ja, ja. ja daar hebben we elkaar het eerder over. Het gaat het over gesprongen. winterfeesten. Over ja. hoe in de winter uh, overal de, de, de, de, de jaarovergang wordt gevierd mm -hmm. op de meest Ik ben net terug uit, uh, heb ik gefilmd. Op, op het meest afgelegen Canarisch eiland. Uh, ben ik geweest en daar moet je twee dagen voor reizen. Eerst met het vliegtuig en dan, met, en met, en dan de volgende dag met de boot. En uh, daar uh, worden mensen... Daar is een heel primitief uh, ritueel nog overlevend. En dat, dat, het is eigenlijk voor christelijk, dus heidens. Ja ja, ja, ja, ja. En dat, dat, dat film ik steeds. En dat film ik nog steeds. Ja, dus en... eigenlijk komt die, die documentaire nooit af, hè? kan je wel stellen. Nou... Je blijft maar dingen ontdekken. Als ze... Want ik volg je een beetje, maar... Iedere ja. keer kom je weer op een plek waar we alle, geen van allen ooit van gehoord hebben. Precies. En waar jij weer uh, ja, ja, ja. Nou, van, van alles volgt. van de Van hadden we gehoord. Maar nu mogen, we het, ook zien, nu mogen ja. we het ook zien. Ja, de actieradius wordt ook steeds groter. Omdat ja. ik in het buitenland ook allerlei dingen ontdek. Bijvoorbeeld, ik ben ja. pas in Marokko geweest. Ja. In, de, in de Hoge Atlas ja. uh, gebergte. Ja. En daar, ja, het, het is altijd gebeurt allemaal in de bergen en op eilanden. Ja. En dat zijn afgelegen plekken waar ja. cultuurtjes zijn blijven bestaan. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde met het hart van Amsterdam. Dat is een cultuurtje binnen de cultuur. Ja, het dat is, is beetje, waar. Ja. Het is net als. Het is net, uh, die mensen voelden zich op de, de Zeedijk-buurt uh, buurt en zo. die voelden zich een beetje buitengesloten van de maatschappij. Ja, uh, en, dat was ook uh, zo. En het is. Het is, het, het is uh, synchroon loopt het. Uh, of tenminste, het, het, het lijkt op. Wat in uh, Napels gebeurt, Dat achterbuurten in, ja. uh, uh, in New York, uh, de Bronx en zo. Ja, ja. Uh, dus subcultuurtjes. subcultuurtjes. En, ja. dat, en ik en ik, ja, dat heb ik dus heeft mij altijd geïnteresseerd. En Roy Dames ook. En die blijft ook doorfilmen met zijn, met zijn foute vrienden, met, met <laughs> ja. de, met de uh, meiden van de Keilenweg enzovoort. Ja, voort. ja, ja, ja, ja. Ik, denk, ik denk ook dat als je uh, diepe Afrika ingaat, nou, dat je ben ook ik geweest. Oh, daar ben je al geweest. Nou ja, diep uh, Gambia ben ik geweest. Ja. En uh, uh, daar heb ik dus een uh, uh, primitieve rituele. Uh, uh, ben, uh, ben ik terechtgekomen. Die, die onder de islam uh, zijn blijven bestaan. Maar die voor christelijk zijn. die voor, voor islamitisch ook. En die, uh, die, daar, daar, daar ben ik bij in, in een. Uh, in, bij een inwijdingsdorpje, zeg maar, van ja. kinderen die besneden worden daar, maar die worden bang gemaakt door allerlei monsters en zo. Het is een soort inwijdings. Maar, maar die hebben geen winterrituelen? Uh, of, ja, waar... ook, wel, ook, oh, het ook zijn, wel. Het zijn seizoen, het zijn, het zijn vruchtbaarheidsrituelen, dus okay. hangen ze heel erg samen met vruchtbaar, vruchtbaarheid, ja. met. met met het seizoenwisseling. Mm -hmm. dus, uh... Zo dit soort dingen allemaal waarnemen. En vaak dan ook afgelegen culturen. Ja. Ook wel is het gevaar dat de mensen dan heel benieuwd worden. En er een toeristische attractie van ja, maken. Ja. Nou, Hoe bewaak vandalig. je zoiets? Dat is ja. natuurlijk ook een, een scheidingslijn. He, ja, die je moet ja. in de gaten moet houden. Ja. Nou, Dat zijn voorbeelden van ook in Nederland. Uh, ja. Ameland en zo. Ja. Uh, en, en in Duitsland Borkum. Het eiland Borkum. Daar uh, is ook een verschrikkelijke... Documentaire over gemaakt van de ja, dat vrouwen worden geslagen daar enzovoort. Oh. Ja, maar dat, heeft, dat moet je zien in het, in het kader van, uh, van, van een uh, voor, voor christelijke cultuur die nog is blijven bestaan. Dus, daar. Het uh, ja. zijn, zijn een soort re relieken. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Interessant, interessant. Dat gaan we van de winter weer eens doen. Hè? In december, zo'n beetje. Gaan ja, we het daar ja, ja, weer eens ja. over hebben. Kijken of dan. Uh, die documentaire ook ergens vertoond gaat worden. Ja. Eerst komt ja. het in de bioscoop. Ja. En dan is de naam, zeg het ons nog eenmaal... Het hart van Amsterdam. Het hart van Amsterdam. En dat is 40 jaar gefilmd hoe de penose... Hè, dit zijn de woorden, leefde, een subcultuur was. En wat ik toch leuk vond om te horen... Ja. dat jullie zelfs door diezelfde penose werden beschermd in je ja, werk. Ja, ja. Want dat was dan nog zo'n klein beetje... er waren erezaken. Ja, nou ja, kijk, ze, ze vertrouwden ons omdat wij onafhankelijk waren. Ja. Uh, uh, vertrouwden ze ons meer dan de omroepen. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. ja. Omdat, uh, en de politie had er ook niks aan, denk ik. Uh, nou ja, er liep een wij wijkagent rond, die zit ook in de film. Oh, leuk. Uh, die leeft ook nog, uh, ja. Joep de Fluiter. Die naam. Was dit een bijnaam? Ook een bijnaam. Ja, hij, hij werd wel genoemd. Omdat hij altijd floot Om te laten, laten horen dat hij eraan kwam. Goed, hè? Goed, hè? Konden ja. ze allemaal nog gauw... dat uh, het, het nou uh... nog maar, hè? Dat gewoon zo'n wijker staat ja, ja, dat ja. iedereen weg is. Nou. <lacht> uh, hij goed dat hij eraan ja. kwam. Hij was hij gewoon bang, joh. Op. Openhartig over in de film. Het, het, het, het op, op, op, mooie van de film is ook dat mensen ontzettend eerlijk en openhartig zijn. Ja. Ja, dat ze ons daarin delen. En dat jij dat voor ons hebt gefilmd. Ja. Daar wil ik je heel erg voor danken. Nou, We zeker. gaan er naartoe. Ik verheug me er ontzettend op en uh, ik denk iedereen die dit heeft gehoord met ons. Ja, deze man kunnen we gewoon ook twee uur laten praten, maar we gaan maar een beetje door met het programma. <lacht> heel veel dank, Arnold Jan, en uh, heel veel succes en ga alsjeblieft door. Ja, en ons. ik ga je aanmelden voor de Sonja Barend uh. Award. Ja. Award. Ja. Award. <lacht> nou, inderdaad, bedankt en uh, natuurlijk lieve luisteraars, we houden jullie op de hoogte van uh, hoe er dus straks kaartjes besteld kunnen gaan worden. Intussen gaan we naar iemand uh, luisteren. Ook weer uit uh, die periode ongeveer. Wacht even, want ik moet ook even mijn filmpje afzetten. Zo, heb ik um, Frank Sinatra met, uh, met... Hoe heet ze ook alweer? Nou ja, zeg. Met Nancy, geloof ik. Ja, met Nancy Sinatra. Nancy Sinatra. Ja, natuurlijk. Sinatra. Ja. Ja, Hè, ja. Hoe heet ze ook alweer? Nou ja, goedemorgen. Komt-ie, Something Stupid.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 Ik hou van jou, Beb. Beb, heb je nog... Uh... Ja, ik heb het weer. Heb je het weer? Heb je het weer? Ik heb het weer. He, heb je het weer? Oh, ik heb oh, het, weer, nee, ik heb het weer. weer. Nou, vooruit met de uh, tijd. We zijn allemaal onder de indruk van de stevige zuidwesterwind die waait aan zee met windstoten tot 85 kilometer per uur. Toch zag ik de kraanwerker bij de... De watertoren dapper werken, dapper met zijn liefje naar boven gaan en zwaaien. Dat moet toch ook wel spannend zijn? Ja, maar je bedoelt, uh, zwaaide die kraan of zwaaide Ach, die, hij die, naar die, jou? Nou nee, Wat, dat hè? zou ik wel leuk vinden, want ik ze het elke ochtend Oh, de, de, de kraan zwaaien. Is het niet meer zo, beb zwaaien ze niet naar Nee, je? die kraan, die kraan gewoon En die Bakken fluiten? Aan het fluiten? Oh, oh, dat was ook de wind. Vanmorgen oh. dacht ik echt, hij gaat niet de, naar boven, de, de, maar ja. De jou. windvluik. GELACH <laughs> Kom, de wind 55 We staan niet meer geconcentreerd. <laughs> uh, u wilt vast weten hoe het weer verder gaat. Nou, nou. De, de wind en de regenzone trekken langzaam uit ons land. Het wordt allemaal wat minder. De maximumtemperaturen temperaturen liggen vandaag tussen de 7 en de 10 graden. Vanavond en de komende nacht komen er toch wel weer wat buien opzetten en die kunnen plaatselijk weer stevig uitpakken met zelfs onweer en windstoten. Maar zaterdag wisselen zonwolken en buien elkaar af. Gaat het ook minder hard waaien, loopt de temperatuur op naar maximaal 10 graden. En zondag wordt het droog met de zon en in de avond wat regen. Dus dan kunnen we er weer een klein beetje uit, dan gaat de temperatuur ook wat stijgen. Tijdens de vroege uren zijn er nog waarden rond het vriespunt in het oosten van het land. Maar bij ons wordt het toch 10 of 12 graden. Zaterdag, zondagavond en in de nacht wordt het bewolkt en regenachtig. Maandag zijn er nog maar enkele buien en het gaat deze week gewoon weer wat zonniger worden. Dinsdag, grote periode met zon. En nou ja, kortom, het is maart en die roert zijn staart. Zo is dat. Zo is dat. Ja, ja. En dan moeten we nog één maandje door. Hè. Met april doet wat hij wil. Ja. En uh, dan kunnen we eindelijk lekker uh, dan in mei de mei we ons, ons ei leggen. Ja. Ja. ja, ja, ja. Dan eet ik een ei. <laughs> nou, um, uh, dankjewel voor dit uh, mooie uitgebreide weerbericht. En um, wij gaan weer naar een muziekje luisteren. Of hadden jullie nog iets willen bespreken? Of gaan we eerst een muziekje doen? We gaan eerst een muziekje doen. Ja? Eerst ja. even een muziekje. Ja. Uh, dan ga ik even een klein verhaaltje aan, aan vooraf vertellen. Want uh, ik was twee jaar geleden in uh, Spanje. En uh, uh, ja, toen hoorde ik dat er s'avonds ergens een uh, gratis uh, concert zou zijn. Dus ik ben samen met een vriendin daar naartoe gegaan weet ik veel dat het een Spaanse wereldster is... of een landster eigenlijk dan in dat geval. Dus het was druk en iedereen die ging helemaal uit zijn bol. En het was voor mij de eerste keer dat ik die man ooit zag. Um, maar tot mijn grote verbazing... Uh, afgelopen week kwam er een nummer van hem voorbij... terwijl ik aan het afwassen was. En toen dacht ik, nou, dat, dat vind ik leuk. Ik ga hem voor jullie draaien, vooral ook omdat je er natuurlijk toch in een zonnige stemming komt. Ja? En die zon die komt gewoon weer Zo terug. Dus we gaan alvast in de stemming raken. Het nummer heet Jokes, hè? wat weet ik. En het is van Gabi Medina. MUZIEK Me pregunto cuando te miro niña me encanta. entre tanto ruido Necesito calma, y entre tanta calma, necesito ruido, y ya sale a beber, que ya estoy acostumbrado a no portarme bien, que yo ya lo no será, y tú quieres saber, que ahora quiero volar, y tú quieres correr, que ahora quiero volar, y tú quieres correr, volar, tú quieres correr mucho para allá. Qué sé yo, que yo que sé. Tengo no sé qué que que sé. goed met je. Je bent goed qué je, je bent goed met je. Je bent goed met je, je bent goed met je. Je bent goed met je, je bent goed met je. La voz se apaga la luz, que son loco que me miren me quita la ropa y no sabes nada tú. Y ya a beber, que ya estoy acostumbrado a no portarme bien que yo ya no sé Tú quieres saber, que ahora quiero volar, y tú quieres correr, que ahora quiero volar, y tú quieres correr mucho pa allá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 ik a cambiar además es que het niet Ik ben niet niet Ik ben yo, niet Ik ben niet niet Ik Joke van uh, Gami Medina. En, en er was ook een, een, een rapper bij trouwens. En die heet Mnak. Ik heb geen idee hoe je dat uit moet spreken. Uh, als ik het goed heb, Han. Jij hebt een, een berichtje voor ons... wat een beetje aansluit ja, over waar ik. we het met Arnold Jan over dat hebben kan gehad. Dat zou natuurlijk hè? helemaal niet zo zijn. Maar volgens mij klopt dat wel. Het is namelijk volgende week alweer Boekenweek... Dat begint zaterdag de 21ste. Het is toch al boekenweek, Han? Het begint op uh, zaterdag 21 maart, zeggen ze oh, hier. nou, Elf? Elf. Oh. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, dit bericht boekenweek. gaat wel over 21 maart. Ja. Het gaat namelijk over Kees van Beinem. Die heeft een nieuw uh, boek geschreven. Hier komt de zon. En uh, die bracht de grootste deel van zijn jeugd door in cafés en hotels van zijn familie op de Amsterdamse Zeedijk. Ja. Ik denk, nou ja, dat, dat slaat toch heel leuk ja, ja, uh, ja. op. En dat boek gaat daar dus eigenlijk ook over. Ik zal het even lezen. Zijn nieuwe autobiografische roman, Hier komt de zon... schrijft Kees van Beinem gevoelig en onverbloemd over zijn moeder namelijk... Hij had nooit een moeder zoals de andere jongens... maar een gewone moeder in gewone kleren en gewone straat. Nee, die van hem werkte achter de bar in de kroeg van zijn oma... en runde later een hotel in de Warmoestraat. Wat leuk. Telkens weer mislukte haar pogingen los te komen van de wallen. En had ze enorme toekomstdromen en telkens weer mislukte dat. Ik denk, nou, dat staat helemaal op het voorgaande onderwerp. Nou, zeker. Hoe en, krijg je het voor elkaar? Ja, ja, het boek heet Hier komt de zon... en Kees van Beinem komt daarover praten in... Uh, de boekhandel Blokker op de Binnenweg 183. In Heemstede. In, In Heemstede, Heemstede, ja. op zaterdag 21 maart. Oh, wat om leuk. Om kwart voor twee. Je moet je wel even aanmelden. Info.boekhandelblokker.nl oh. En nou, dat uh, gaat erheen Arnold Jan. Hartstikke Schrik. leuk. Nou, die weet Arnold Jan wel te vinden, hè, die ja, boekhandel. Ik ook. Nou, He? Nou, ik ja, ik Ik ken hem ook. Ja. ja. ja nou, <laughs> hij ja, hij ja, heeft eerder zo'n leuk boek ja, geschreven. Ja, de van het... Namke, hè. Is die Juist. Hij werkt ook voor Nieuwe Revue. In die tijd, in dezelfde tijd. Ja. ja. Nou, nou. Ik, ik, ik, ik denk en we hebben ah. daar eens een keertje heimel gemaakt, hè? weet je dat nog? Voor het uh, kunstfestival Flirt. Uh, Heb jij daar nog vuurspringen? Ja, ja, dat, ja, ja, ja, ja, ja. dat, dat we ruzie hadden, dat ja, jij ja, net precies, deed alsof je gek ja, ja, ja. was. Ja. ja. ja. <laughs> we hebben, gelachen, hebben mensen de politie gebeld, oh. Oh, nou, ja, Die dachten dat het uit de hand liep. Ja, er is daar een uh, festival elk jaar in september, geloof ik. Uh, flirt heet dat? Ja. En dat is in en voor die boekhandel hadden wij dus een uh, hadden wij een stunt bedacht om publiciteit te krijgen voor Ja, we waren toen, we gevraagd door we de organisatoren. Een, een vreselijke ruzie daar gemaakt. Ja, alsof. Ja, en ja, toen, dan ja, de politie duidelijk. ook druk op af. Ja. Ja. Ja, ja, ja want mensen Schrikker. hadden gewaarschuwd ge, ja, ja, ja, ja, ja, gebeld ja, ja dus jullie was, kunnen helemaal niet samen dat kan het, niet. Het, het het was net echt hè ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. geweldig ja, leuk. ja. leuke dingen hebben we mooi weer meegemaakt hè Ander jan ja. ja zo is het um, we he, he, hebben we nog nou we hebben eigenlijk nee we hebben geen en tijd trouwens, meer nee dan, het zit erop de, de, boek, boekhandel blokker die krijgt nu ook dan uh, hendrik groen die is uit de kast gekomen hè? ja peter die, de smit uh, ja, en die komt op uh, om drie uur, van drie tot vier. Ook op die zaterdag. Oh, oh, oh. oh wat kan je leuk. Boekjes kopen. En dan krijg je zijn uh, Boekenweek geschenk cadeau. Piacio. Leuk. Maar leuk, de Boekenweek leuk. is van. Woensdag 11, toch. Maar die is tot zondag 22. Okay. Dus het valt wel ja. binnen de is boek. is de ene, ene laatste dus, uh, dag. Dus schiet op, dames en heren. Yes. Koop een boek. En als je meer besteedt dan 17,50... krijg je krijg dat boekje Krijg je boek en kan je hem ja. nog uh, persoonlijk ophalen. Van, in, oh, uh, bij Blokker in Heemstede. Dan moeten ja. we straks eigenlijk even die sketch van Cote uh, en de Bie Van Moeder en de Zoon. Die uh, uh, uh, het boekenweek geschenkt wilde hebben. Maar apart oh. een boek <laughs> gingen kopen. Oh, verschrikkelijk. Goed. Jongens, het, het zit erop, het eerste uur. Dus we gaan even een muziekje opzetten, dan gaan we eruit. Maar uh, blijf bij ons, want we hebben natuurlijk nog een uurtje in petto... met brrrr, de conferentie van Hanny. Daar gaan we mee beginnen. Ja. Ja. Altijd weer een spektakelstukje in ons Schappen. programma. En uh, we, uh, ja, we hebben nog allerlei nieuwtjes en... Ja. Uh, uh, Beb heeft ook uh, behoorlijk ja, belangrijk heb... nieuws over de padden. Ik heb dus behoorlijk gaan... belangrijk nieuws over de padden. Ja, dus, zo is uh, het. Dus... Blijf voor die reclame. En radio we gaan met Tamir bellen natuurlijk. Ja, ja, we gaan ook we nog gaan even bellen over de opera. Opera. Nou, uh, Band on the Run, Wings en Paul McCartney. Daar gaan we mee afsluiten. Tot straks, daadnieuws en de reclameboodschappen. In Zuid Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.